ja, uiteindelijk uh, zijn we met uh, Sanford in Zijd gaan kijken van nou, kunnen we niet kijken of het een door kan gaan, nieuw van doorkang kan, kan gaan vinden. En uh, ja, dat is gelukt en, uh, en dat is uh, de, de, het dorf, de dorpskerk geworden. Hoe kom je daarop? Uh, uh, centraal, uh, leuk of...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 I was a click on the hardloper now, the train station, and it kept in the stroke, and it sucked all the troop that Yeah, you know, <laughs> the cabona troop the either in see get um, uh, blikjes, plastic for packing, fast food, packaging, that sort of thing, and, and it got now, as it need to pack, then be done. Dus, ik heb all the past stukjes in my hand, gepakt. now the train station, and for that, uh, in the puller pocket, I've got a tweet come out, and, dus,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 Ja, yeah, het is wel eens, ja. Geen kleine <laughs> geen kleiner, uh, afstand. Ja, het yeah, is best wel pittig, maar uh, ik hoop dat ik hem wel veel mensen inspireren. ja, dus, uh, yeah, dat is wel de bedoeling. Ga je dat in één pak doen, of uh, trek je nog een aardbol uh, uh, aan? Ja, ik denk dat de pak een beetje rijp is bij de een van de man. Dus ja, ik denk misschien twee pakken zijn nodig. <laughs> <laughs> <laughs> en dan... Uh, uh,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 Dan uh, we komen bij een beetje kunstmaker, soort sort of, van of de eind van de van wandeling, en dan we zien keizerswepel of de the, the troepen komen in de vorm van misschien mijn nieuwe park in plaats van de bananenpark misschien is er een capricorn son park the, yeah, data, more, uh, um, of zo. Dus ja, we komen bij een beetje kunstmaker, dan komen bij de rondleiding doen door de museum en later bij All al de mooie kunstwerken, van de verschillende. Uh,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 Ja, je hebt wel sort of, um, verschillende so mensen net als ik. die oh, moet wel de, de, de um, uh, yeah, the government veranderen. Of moet wel bedrijven veranderen. Maar voor mij is het wel meer over de positieve oh. actie die mensen kunnen doen. Dus je hoeft alleen een sort of beetje bukken en niet te rapen En je hebt een verschil gemaakt. Dus zo simpel is het. So en ik hoop door mensen te leren dat je kan beginnen met een kleine actie. Mm -hmm. als uh, je uitstapt.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 Ja, ik heb al, uh, ja, dat is vorig jaar, we ik al um, 81 autobanden gevonden in de sloot. <laughs> dus <laughs> ik heb al auto gehaald en dan de gemeente gebeld en zei hé, hey, kun je wel die opraten? <laughs> <laughs> <laughs> ja, dus, ja ik, vind, ik vind alles. Ik heb al... Uh, gisteren heb ik wel een uh, nieuwe stoel gevonden. Een, een nieuwe stoel? Ja, wel, ja. Maar ja, um, yeah, so, het yeah, maakt wel iets, iets, iets geks van uh, om aandacht te geven. Kijk eens, we kunnen wel beter doen. Wat is het, uh, het, het gekste wat je gevonden hebt? Oh, oh, oh, oh. oh, nou. De, de gekste, ik heb, wel, ik heb wel twee keer, niet alleen één keer, maar twee keer. Ik heb wel een actief um, um, goal gevonden doel um, <laughs> van de 6 tijd. dus uh, ik heb wel dat gevonden, ik heb wel ja, alles en wat dus de uh, uh, beste was uh, it was on a lane on the highloper by Elswald in Haarlem, and they stuck it, was, uh, was in the, in the Strauke. It there in, and it was a-click, a security box, a sort of a kistje there. No. It was open, for broke. It was ondubbily, iemand as well, uh, slecht gedaan, and then in the Strauke gedaan. And, and I kept door a bit of heb onsook, I kept out a scene that it was often a naked, uh, vrouw. Um, en ik heb al gebeld en dus zei: Ik heb al iets van jou uh, gevonden, kan ik wel teruggeven? Ze dus vonden mijn stem een beetje gek. <laughs> <laughs> dus uh, ik geef hem aan mijn vrouw. Mijn vrouw denkt: Dat is wel een aardig banaan. <laughs> dus, uh, <laughs> dus, maar we hebben uh, door de politie we wel terug die, uh, okay. die zit, uh, soort banaan. Dus het is niet altijd troep, soms is het wel een, een mooie um, kans om ja, een herinnering terug te geven aan iemand. Ja, dat is ook leuk.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 Ja, precies. En we maakten echt superleuk dag. Het is uh, echt een mooie um, dagje voor, voor gezin om leer te zijn. Je ziet over hoe geweldig de kinderen het, het, het leuk vinden. Dus het is een echte mooie uh, activiteit dat uh, iedereen, ja, iedereen zoveel is vrolijk van. Okay, klopt dat dat je negen maart nog een keer gaat? Ja, ja klopt. Ja, yeah, so, uh, yeah, so er is wel twee uh, dagen dat ik kan wel rondleiding doen met dit, en dan er is één dag nog, uh, waar ik doe wel een beetje meer volwassen kunstwerk uh, doen. Maar mm -hmm. uh, uh, Dat oh, okay, is altijd uh, zien op de website, en je kan wel langs de museum gaan en vragen, oh, kijk eens, wat is aan de hand hier? En ja, en dan, als je morgen doet, dan, je kan wel, ja, yeah, ik doe wel ook rondleiding en de weten over al de gekke net. Ja, ja, ja. ik heb wel met die uh, <coughs> uh, half van ik heb al net uh, een pak van dat was 32 kilo um, <laughs> gelopen en dat is gevuld met 1000 plastic flesjes dat ik heb al vanaf de straat gehaald. Heb je die, die halve marathon heb je over de boulevard gelopen of ben je ook echt op het strand gegaan? Ja, het was echt op strand. Het was wel echt een pittig parkour. Dus, uh, <laughs> ja, je ziet dat er ook met de blikjesjurk, uh, met 600 blikjes erop. Dus ja, dat wel veel te zien in het museum. Dus uh, ik kan wel uitleggen, als mensen uh, sort of die do activiteiten doen morgen, dan kan ik ook iets verder vertellen over dat en waarom. Nou, de, de circuit komt eraan. Yeah, and I've been there well. For, the, for the men, I've seen Ken Mavell in Sonport. I think have the the Dutch grown plug that what I kept our for 18 days. Voor de Grand Prix vorig jaar in de Coureurs-Pak yep. met Helm de Rock. Ik heb daar wel zoveel so leuke mensen in Zandvoort. Uh, <coughs> so gesproken. En ik kan wel die circuit lopen doen in knocking in the puck. Dus <coughs> ja, just, uh, just, yeah, just, uh, yeah, ik blijf doorgaan. Yep. Ik vind Zandvoort zo'n <laughs> so leuke plek. En ja, het is net als die. Het verhaal daar was eigenlijk om het schoon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 Ja, klopt. Maar W is mijn achternaam. Zo is W-A-I-C-E. Ah, a -h -a, a -h -a, ja. Ja, zo yeah. yeah, so is Way of Life. A way of Life met een met i tussen. Ja, de www. De <coughs> en dan is het W-A-Grieks-I-E of Life.com. Ja. Ja, en, en ik wil graag mensen zien morgen. Dus uh, als je ziet ons voor uh, ronde iets oprapen... dan uh, yeah, geef ons uh, er. Yeah, ja, kom, kom langs en kletsen en zo. Uh,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 Ja, yeah, precies. En er is ook bij de tentoonstelling in, in het museum. Er is ook een kans om de kwal te maken. Er is een kwal, eigenlijk sort of, een plastic kwal. En de idee is dat als je plastic vindt, dan kan je wel daar aanhangen. En de kwal komt tot to, to leven sort of, uh, over de volgende paar maanden. Ja, de kwal die groeit echt, hè? Ja, yeah, precies. Ja, <laughs> en yeah, nu is het zo so kleurrijk van alle plastic troepen. En daar zie je wel dat ik vind zwerfafval is iets. Het is een materiaal. Vroeger was het wel iets. It is nu noemen ze wel zwerfafval, maar het is een materiaal. Dat vroeger het de leven en we geven een kans om een ander te geven. Ja, je kan er wat mee doen. Ja, precies. Oké, okay, Paul, dan wens ik je morgen en 9 maart en alvast in, uh, in uh, mei ook al heel veel plezier. Dankjewel. <laughs> en, uh, doe je best, zou ik zeggen, morgen.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 onderdeel tijdens het rijden wel welk, want ik zie dat jij echt zo weggegooid wordt en dan moet je maar weer uh, op je schaats terechtkomen of die ene hoe heet die ene dat je helemaal de zo de doodsspanning die vind ik echt heel mooi maar is zwaar voor de benen is die, voor, voor Wiens benen voor allebei nee, nou, denk ik. nou in mijn mening want, want ik moet ik moet in het vrij in het programma moet ik dan naar beneden en dan moet je drie draaien vasthouden ja. en met zware benen dan nog ook nog en dan moet je dan ook nog die twee list doen dus wow. en wat is jouw favoriet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 En uh, nou, we houden contact. Ja, Groetjes aan nog niet Gaschool. <laughs> leukste baasstol van Zandvoort. <laughs> ja, zeker. <laughs> Bedankt hè. en heel veel succes. Ook ja, weer in Milani. Dankjewel. dankjewel. Bedankt. ZFM. Dit is ZFM.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 wonder if she is gonna stay Ain't no sunshine when she's gone And this house just ain't no home Anytime she goes away And when she's gone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 Steve